De brandweer laat een van de loodsen gecontroleerd uitbranden. Een loods heeft brandschade, ander kon gespaard worden. En bij de brand is asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten daarom ramen en deuren dicht houden. Onderzocht wordt wat voor soort asbest er bij de brand is vrijgekomen en hoe het verspreid is. Er is nog geen zicht op de oorzaak van de brand. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen mariniers naar Jemen en Soudaan om de Amerikaanse ambassades daar te beschermen.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 Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug. In dit uur brengen wij u kunstgeschiedenis. Omdat volgende week zaterdag het Stedelijk Museum van Amsterdam weer open gaat... hebben wij twee interviews met voormalig directeuren van het Stedelijk opgediept. 22 september heropent Koningin Beatrix het museum... en vanaf zondag is het weer open voor publiek. Allereerst hoort u een aflevering van Uit de Kunst. Dat was een 14-daags cultureel magazine uit de eerste helft van de jaren 60 onder redactie van Koos Mulder... die ook veel hoorspelen en kinderprogramma's voor de VPRO-radio maakte. Op 21 december 1962 regisseerde zij een gesprek... tussen twee stedelijke museumdirecteuren. Pierre Jansen van Schiedam, onder meer beroemd... van het Afro-tv-programma Kunstschepen... en de markante jonkheer Willem Sandberg. Luisteraars, vanavond hoort u het laatste nummer van Uit de Kunst in dit jaar. En voor deze speciale gelegenheid namen we gisteren in het Stedelijk Museum in Amsterdam een gesprek op tussen twee scheidende museumdirecteuren, jonkheer WJHB Sandberg en Pierre Jansen. Dames en heren, aan mijn linkerhand hangt op de witte muur een, een beest van Karel Appel. Ik vind dat altijd hele vriendelijke beesten, maar er zijn mensen die daar altijd vreselijk boos over worden. Hebt u enige genootje eigenlijk, aan, waarom mensen altijd zo verschrikkelijk boos worden over die beesten van Karel Appel? Waarom? Ik heb er nooit iets van begrepen, moet ik zeggen. Maar... Uh... Och. Ze kennelijk voelen ze zich toch toch geschokt. Ik heb het niet kunnen peilen waarom. Ja, ik vind het altijd nogal een lief soort onschuldige dieren. Aan mijn rechterhand uh, hangt een waterlandschap uit Friesland... stel ik me voor, van Gerrit Benner. Uh, nou heb ik zo'n idee, meneer Samberg... dat we hier op uw kamer alleen dingen aantreffen... die u kunt verdragen hè, en die u zeer in het bijzonder uh, lief zijn. Is dat zo? Of, uh, hoe is dat? Ja, uh, inderdaad. Uh, ik ken wel mooiere Benners, moet ik eerlijk zeggen... En uh, gewoonlijk hangt daar een uh, uh, andere schilderij van uh, Karel Appel. En hangt op de plaats van Karel Appel hangt die banner. Oh, ja. uh, maar uh, uh, dat andere schilderij vinden andere mensen ook mooi. En daardoor is het altijd op tentoonstelling en is het nooit hier. Ja, ja. Uh, dat is dus een, een, een, een. We zitten eigenlijk al meteen uh, in de buurt van iets wat ik u vragen wilde. Uh, ik had laatst een gesprek met een, met een museumdirecteur... en die had het toen over thuis verzamelen van kunst door museummensen. En toen zei ik, nerveus, dat ik daar geen salaris voor had om dat te doen. Maar nou stel ik bijvoorbeeld in Sandberg dat u in de 28e salariskring of zoiets dergelijks zit. U hebt er misschien wel geld voor. Verzamelt u kunst? Uh, nou, laat ik eerst even hierop ingaan. Ik geloof niet dat kunstverzamelen geld kost. Tenminste, uh, niet bijzonder veel. Men kan altijd wel uh, een heel mooi krabbeltje van een kunstenaar uh, pikken... voor een paar tientjes. Ja. Uh, dat uh, als je er gauw bij bent en de man nog niet bekend is... en uh, dat mee naar huis nemen. Ik geloof niet dat het... Uh, iets met geld te maken heeft verzamelen, maar je bent een verzamelaar of je bent het niet. En ik ben het beslist niet. Ik ben, ik zou gaan zeggen, anti-verzamelaar. Ik heb dus helemaal geen enkel schilderij thuis en ik eh, heb alleen maar planten. Ja, misschien ben ik planten verzamelen, maar die planten die verzamelen zichzelf, die zaaien zich uit en die, die groeien en die worden groter en die verdrijven je bijna uit je woning. Maar eh, dat, eh, echt en dan ben ik principieel uh, voor museumdirecteuren uh, tegen verzamelen. Ik vind, als je iets moois ziet, moet je het voor het museum kopen. En als je iets lelijks ziet, dan moet je het niet voor jezelf hebben. Ja. ja. We, we, zijn, we zijn, nu is het woord museum dus ook gevallen... want we zitten hier uiteraard in de werkkamer van meneer Standberg, die nog net niet weg is. Hoe is dat nu, meneer Sandberg? Wanneer bent u echt weg? Uh, nou, echt ben ik weg om... Uh, Laten we zeggen, op 2 januari om 7 uur. 2 januari om 7 uur. Maar hoe precies om 7 uur? Vertrekt u hier dan uit het kamertje weg, of hoe is dat? Nou, uh, kijk eens, om 2 januari om 5 uur... Uh, ...we houden altijd dan onze nieuwjaarswens voor het personeel. Oh, ja. Dat doen we smogelijk om 9 uur of om 5 uur. Maar nu uh, doen we het om 5 uur speciaal omdat we tegelijkertijd een tentoonstelling openen... Eh, van de hobby's eh, van het personeel. Dus de ene schildert, de andere beeldhoudt, de derde die eh, verzamelt visjes... en eh, zo een eh, vierde fotografeert. En we gaan dat dus allemaal in twee zalen. De, niet voor het publiek, maar uh, voor het personeel en hun familie. We hebben hier 155 mensen. Die... 155 ja. mensen? Ja. Eh, dus eh, dat zal nog wel wat bij elkaar komen. Kijk. We hebben sedert de bevrijding een... Eh, personeelsvereniging en uh, die is uh, af en toe erg actief. We maken daar ook uh, excursies mee. Uh, dat zijn uh, die uh, alle fooien uh, die hier binnenkomen, die gaan ook naar die personeelsvereniging. Die zijn nooit ah, ja. voor iemand persoonlijk. Uh, net zo min als de geschenken die hier binnenkomen voor een van de leden van de staf. Persoonlijk zijn die zijn altijd voor het museum. Dat hebben we dus gezien, want uh, er is op het ogenblik hier in het Stedelijk Museum in Amsterdam de collectie Zandberg geëxposeerd. Die draagt uw naam, maar u hebt hem onmiddellijk aan de gemeente Amsterdam gegeven. Hè? Zonder voorwaarden, ja. Zonder voorwaarden, hè. Zomaar, meteen, meteen ze mochten hem hebben. Wist u daar iets van? Ja, natuurlijk. Daar heb ik veel over moeten horen telkens... Officieel natuurlijk niet, maar achter de schermen heb ik er toch wel van gemerkt. Maar wat het nou precies was, daar ben ik pas uh, een week geleden achtergekomen. Toen heb ik het eigenlijk pas bij elkaar gezien. Maar uh, och, als ik in, Gabo, uh, in Amerika bij Cabo was, uh, daar gaf hij me wel een kistje mee. En zei, wil je dat meenemen? Daar zit iets in voor de Sandberg-collectie. <laughs> en uh, uh, Liepshietse praatte was met me over. Vooral die mensen die ver af waren, die uh, begonnen daarover te spreken... Over ik kreeg een vreselijk verontrustte brief van Ardon... Eh, dat ik dus kennelijk zijn schilderij niet mooi gevonden had... want ik had er helemaal niet op gereageerd. Maar ik had het niet mogen zien. <lacht> ik had het pas op die 15 december mogen zien. Dus ik had er niet op kunnen reageren. Dus toen heb ik er maar eh, gevraagd... of ze het hier dan even binnen wou brengen... dat ik ernaar kon kijken en dat ik eh, Ardon kon geruststellen. Ja. En zo heb ik er dus hier en daar... in kennis van genomen. Maar eh, een overzicht had ik er helemaal niet van... En ik had ook wel gehoord dat ze een prachtig boek erover maakten. Eh, maar dat heb ik helemaal niet gezien. Dat heb ik op het moment gezien toen het me aangeboden werd door Lataster. Oh ja, en, en u, had, u was ook nog niet in de zalen geweest waar alles opgesteld stond? Ja, dat uh, heb ik wel, want ik heb het maar mee opgehangen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was tenslotte het, uh, het praktischste. Sanberg, dit is nogal een grote collectie. Hè? Hoeveel, hoeveel, hoeveel stukken zitten er wel in? Nou, ik weet niet. Ik geloof dat het uh, tegen de honderd loopt. Ja. En dan ben ik dus precies weer terug waar ik zo gaarne wilde zijn. Weer bij het verzamelen ben ik nu exact weer terug. Uh, hoe is dat, meneer Salberg? Uh, is er niet een moeilijkheid in in moderne musea. Musea die zich dus ook echt op de actualiteit richten. Op de actualiteit van de kunst bedoel ik nu. Uh, moeten die nou verzamelen en zo, ja, hoe moeten ze dat nu, nu aanpakken? Want bij welk moment moeten ze nu kopen? Wanneer is het te vroeg en wanneer is het te laat? Kunt u daar iets van zeggen? Uh, ja, dan moeten we eigenlijk toch eventjes terug gaan, geloof ik. Goed. En uh, naar... Uh... De kwestie, hoe moet een museum zijn? Ja. Moet een museum een verzameling hebben? Of, uh, ik praat nu alleen over musea van moderne kunst, niet over oude kunst. Nee. Uh, maar uh, moet een museum, museum een verzameling hebben? Uh, goed, dan moet je dus, uh, mijn zin is zo actueel mogelijk kopen. Uh, moet een uh, vereniging... Uh, neem me niet kwalijk. Uh, moet een museum geen verzameling hebben? Uh, en moet het alleen uh, tonen, telkens incidenteel... Uh, wat er tevoorschijn komt. Ja. en het dan weer doorsturen. Uh, dan moet je dus niet gaan verzamelen. En ik zou uh, voor het laatste kunnen voelen. omdat natuurlijk zo'n verzameling altijd veroudert. Over 50 jaar, dan zit je met een heleboel dingen in je maag. Ja. Uh, enkele dingen vind je prachtig. en uh, andere dingen. nou, die berg je in de kelder. of die leen je, zoals wij, wij leen je uit aan uh, gemeentegebouwen. Ja, en nou zit hier dus dat punt in... en daar zouden we dus best, om dan maar eens een voorbeeld te noemen... Karel Appel, is even concreet bij kunnen betrekken. Je zit dus met het punt, als je dus een museum maakt voor tijdse kunst... dan kun je dus niet wachten tot zo'n man de zogenaamde arrivé is. Want in de eerste plaats, ik weet nooit precies wanneer die het is. En in de tweede plaats, daar heeft geen zin, want je wilt dus het... Toch ook de jongeren volgen die waren. Dat, dat is toch een punt ook. Ik geloof het wel. Eh, kijk eens, ik heb eens een. Uh... Even mijn sigaret afstikken. Ja. Ik heb eens een uh, Duitse collega gesproken en die zei. Ik koop alleen uh, kunst uh, boven de 10.000 mark. Uh, dan uh, ben ik er zeker van dat die gestandardiseerd ja. is en uh, dat die uh, klasse heeft. Ja. Onder de 10.000 mark koop ik niet. Ja. Toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk praktisch ook alleen onder de 10.000 mark gekocht. Ja. Uh, omdat ik uh, meende dat uh, dat beter met onze fondsen te, uh, te verantwoorden was. En dat ik uh, beter onder spot kocht. Ja. En ik geloof. Uh, dat je het zo zou moeten doen... Uh, dat je je eerst toch de kunstenaar moet bekijken. En uh, weten of je in die vent vertrouwen kunt hebben. Ja. Is het een echte kunstenaar? Leeft hij als een kunstenaar? Of leeft hij uh, om geld te maken? En uh, is hij vrij van de dingen? Gebruikt hij het geld dat hij verdient... om een grotere vrijheid te hebben? Of uh, om het te beleggen in fondsen? En... Uh, ...dat moet je je dus ten eerste eh, goed rekenschap van geven. En dan kijk je naar de werken. En als je op een ding verliefd wordt, dan moet je het zien te kopen. Ja. En eh, dan komt er niet zo erg veel op aan eh, wat het kost. Want eh, die prijzen zijn over een paar jaar toch weer veranderd. Ja. Je moet, mijn zin is, bij een kunstenaar nooit afdingen. Eh, ik denk überhaupt nooit af, ook zelfs bij een kunsthandel niet. Uh, maar, uh, want ik geloof dat je, de kunstenaar altijd onderbetaald wordt. Wanneer je denkt dat hij overvraagt, moet je hem helemaal niet kopen... Uh, want dan uh, schat je zijn kunst toch eigenlijk minder als het geld. Ja. ja, en nou staat daar dus tegenover... u kent het, u hebt het, u hebt het zelf ongetwijfeld vaak gezien... Uh, je begint dus met een jonge man te, te kopen omdat je hem interessant vindt, boeiend vindt. Uh, betrouwbaar, dat hij betrouwbaar lijkt. En nu, nu komt er op een gegeven ogenblik, uh, komen daar andere mensen ook bij... en dan gaat die prijs soms uh, heel aanzienlijk omhoog. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, uh, is het dan toch niet soms zo dat... dat, uh, dat uh, de eisen die dan aan de persoonlijkheid van de artiest gesteld worden... toch eigenlijk wel zo zwaar worden... dat je het eigenlijk niet meer makkelijk kan nemen... als hij er niet altijd tegenop op kan. Wanneer die eerst uit de diepste armoede, zoals bijvoorbeeld de Wallers-Karel Appel... Uh, uh, later dus het stekende prijzen kan maken... Is het, wordt het niet moeilijk voor hem? Wat, wat het, natuurlijk wordt het moeilijk voor hem... maar dat is ook de bedoeling, geloof ik. Uh, ik geloof dat succes uh, het grote examen is... Uh, voor uh, alle kunstenaars... Tenminste, die dat bereiken. En uh, de meesten halen het examen niet die zakken. En weinigen kunnen er maar tegen. En ik geloof juist dat Karel het er wel tegen gekund heeft. Ja, dat En verschillende anderen ook. Uh, voor sommigen is het succes ook te laat gekomen. Zodat het helemaal geen invloed meer op hen heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Bram van Velde. Daar is het pas na de zestigste gekomen. Die man heeft altijd in de diepste armoede geleefd. Nu betekent uh, dat geld wat hij nou verdient in stromen... betekent niets meer voor hem. Nee. En uh, dat is tenslotte het enige uh, hoe een kunstenaar kan reageren. Ja. Ja, ja. En als u nou terugkijkt, meneer Samberg, over u bent, u bent directeur van de Stedelijke Musea van Amsterdam geworden in 1945, hè? Ja. terwijl u daarvoor al als conservator hier werkte. Hè? Ja. Sinds, uh, sinds uh, 1 januari 1938. Ja. Als u nou terugkijkt, meneer Samberg, over die jaren en we kijken nu even alleen nog naar het punt van die verzamelingen, zoals ze dus hier nu in het Stedelijk Museum zijn gegroeid. Um, hoe is het dan? Zijn ze? genoeg gegroeid? Zijn ze u te hard gegroeid? Zijn ze verkeerd gegroeid? Wat vindt u ervan zelf? Als u er nou op terugziet... Het is misschien gek om te zeggen, maar ik ben er niet ontevreden over. Je ja, had ja. natuurlijk wel uh, som, sommige dingen willen kopen waarvoor je geld niet rijkte. Noemt u eens wat? Noemt, uh, u wat nou, noemen? Ik zou graag bijvoorbeeld een de koning hebben. Oh ja. Of twee de konings. Dat ik is ik die vind... Rotterdammer die naar Amerika is gegaan? Ja. En uh, die is in uh, 1923, geloof ik, uh, naar Amerika gegaan. En uh, is daar een van de hoofden van de Amerikaanse schilderschool uh, geworden. En merkwaardig genoeg, uh, toen ik uh, voor deze zomer onze tentoonstelling in Nederland bijdrage maakte... Uh, toen uh, liet hij me weten uh, dat hij me eigenlijk erg kwalijk nam... dat ik hem nooit in Nederlandse tentoonstelling had opgenomen. Ja. Toen heb ik het onmiddellijk gedaan... En ik heb dikwijls geprobeerd om iets van hem te kopen. Maar ja, dat kost uh, op zijn minst uh, 25.000 dollar. Dus dat is ongeveer 100.000 100 gulden. En nou vind ik ook dat je moet proberen niet één schilderij van een man te hebben. Uh, Daar kun je hem niet aan zien. Dus ik probeer altijd twee tegelijk of twee uh, vlak naar elkaar te ja. kopen. Of, of meer. Uh, maar uh, Want ik wil graag persoonlijkheden laten zien en niet apart te werken. Ja. U hebt dus. Dat vind ik wel fijn om te horen, want ik heb het ook zo veel korter dan u. Maar ik heb ook ernstige geldzorgen gekend die zes jaar dat ik in Schiedam werkte. Ik, ik begrijp dus nu uit wat u zegt dat eh, het Stedelijk Museum Amsterdam. of de Stedelijke Musea van Amsterdam. toch eh, niet kunnen kopen wat ze willen kopen. De fondsen zijn te laag, de aankoopfondsen. Eh, helemaal. Uh, als ik denk hoe we begonnen zijn na de oorlog... met 4.000 groten in het jaar. Uh, dat is nog uh, wat minder als uh, Schietaar ja. nu heeft. Ja, <laughs> en, hebben nu uh, we hebben uh, uh, Dat we dat langzamerhand hebben uh, opgepeuteld tot 15.000 in een jaar. En op dat moment ben ik zo gek geweest om een... Uh, Cézanne te kopen voor 60.000. En toen zat ik dus voor vier jaar eraan en kon ik niks anders kopen. Dat was die, dat was die Montagne Saint-Victoire? Uh, nee, die, Cezanne, die, oh, die, uh, die uh, was een vereniging de gekocht. Ja. Oh ja. En uh, Nee, ze uh, leven met appels. O, te leven met de appels, ja. En uh, nou ja, toen heb ik langzamerhand ook wel uh, dat bedrag omhoog gebracht. En toen ben ik dus langzamerhand uh, gaan kopen en... Uh, toen ben ik eigenlijk net op tijd gekomen. Bijvoorbeeld om de Duitse expressionisten te kopen. Ja. Uh, die heb ik dus allemaal uh, beneden de 10.000 mark kunnen kopen. Ja. En ik geloof dat we een kostelijke collectie daarvan gekregen hebben. En tegelijk heb ik de Nederlandse jongeren gekocht. Die uh, aan de andere kant uh, via de contraprestatie hier binnenkwamen. Hun schilderijen namelijk. Ja. En... Uh, zo hebben we dus van Appel, Cornelie en tal van anderen. Via de Parijsje contraprestatie. Brand, via de ook, contraprestatie. Ja. Een heleboel prachtige schilderijtjes en aquarellen. Zo uit de laat 40e jaren. Ja, ik mag misschien even uitleggen voor de luisteraars: de contraprestatieregeling dus een regeling. Is waarbij kunstenaar van de overheid een bepaald bedrag krijgt. verdeeld over een aantal weken en waarvoor die dan werk moet inleveren. En als ik nu eens even uit het musea... de kunstenaar mag gaan, meneer Zandberg... want ik dacht dat u dat net zo fijn vond eigenlijk. Die contraprestatieregeling, bent u daar helemaal gelukkig mee? Ik ben er niet helemaal gelukkig mee. Geen enkele regeling kan ideaal zijn. Aan de andere kant moeten we wel bedenken... dat voor de oorlog een kunstenaar die niet van zijn werk kon leven... Eh, werkloze ondersteuning kreeg. Ja. En eh, nu is een kunstenaar nooit werkloos. Die werkt altijd... Ja. Het is alleen, ik kan zijn werk niet afzetten. En nu geloof ik dat het ontzettend nuttig is dat in ons land, waar er zo weinig mensen zijn, veel te weinig, die kunst verzamelen, die werkelijk goede zaken aan hun muur hebben, dat daar de kunstenaars aan de maatschappij kunnen verkopen. En dat deze dingen terechtkomen overal in openbare gebouwen, in scholen, in uh, uh, hospitalen, uh, in buur op kantoren, en dat toch dus de mensen het om zich heen zien en zelfs op deze manier meer uh, zien als dan uh, dat meer mensen het zien uh, dan uh, als het in een uh, particulier huis hing. Ja, ja, ja, ja, ja. En daarom geloof ik dat die contraprestatie juist als basis uh, voor heel veel mensen wat gewoon nuttig is geweest eh, eigenlijk al onze schilders die we nu een beetje belangrijk vinden die zijn daar doorheen gegaan die hebben op die manier zich in het begin een beetje rustig kunnen ontwikkelen en eh, hebben zich langs daarvan vrijgemaakt ja. eh, u, eh, u kwam dus in vlak na de oorlog eh, kwam, u, kwam u dus in, in de bevrijdingsjaar eh, werd u hier dus directeur hè? en eh, toen was het gebouw nog heel wat kleiner dan nu is. Want, want er zat die, die vleugel zat er nog niet aan. Ja, en uh, uh, van buiten was het oude gebouw uh, precies hoe groot als het nu is. Maar uh, um, van binnen is het ontzettend veel groter geworden. Want ik heb de Binnenhoven volgebouwd. En uh, ik heb uh, alle verdiepingen waarin als is mogelijk in tweeën gedeeld. Horizontaal in tweeën, ja. zodat je twee kamers boven elkaar kreeg. Als u denkt dat we in 1945 hier vijf kantoren hadden... waar een paar mensen op zaten en dat we hier nu, ik geloof, 30 of 35 kantoor in ditzelfde gebouw ja. hebben... dan kunt u zich voorstellen dat er nogal wat gebeurd is. Ja. Daar heeft het publiek heel weinig van gezien. Krijgt er ook niks van te zien, gaat ze ook niet aan. Maar uh, we moeten dus al die nieuwe afdelingen die we gekregen hebben... Uh, denk aan de restauratieafdelingen, de reproductieafdelingen... aan de uh, fotografie en uh, wat die meer zijn, inventaris. We hadden namelijk helemaal geen inventaris. En, dat we die dus allemaal hier in dit gebouw hebben moeten opbergen... En dat is ons vrijwel gelukt. Alleen deze vier kantoortjes, waar we nu ook ja. in zitten... die zijn er eigenlijk buitenuit komen puilen. Ja. En, en dat is dus uw bouwactiviteit. En ik heb dus ook gezien dat, dat u in die nieuwe vleugel... dus al direct ook uh, uh, sterk afweek... van wat uh, als heilig dogma altijd gold... Uh, de berachelde muren en de... En het bovenlicht, u hebt daar echt zeilicht in gebracht. En ik heb begrepen dat dat ook wel een principieel inzicht van u is. Hè? Dat... Ja, ik geloof dat uh, geen enkele kunstenaar bij bovenlicht schildert. Alle schilderijen zijn vrijwel uh, bij hoogzeilicht of gewoon zeilicht... Ontstaan. Dat is ook het natuurlijke eh, voor een menselijke ruimte. Behalve als je buiten staat. En ik geloof door dat bovenlicht. Dat is een van de redenen waarom de mensen voor moeten fronsen in een museum. En die museum hoofdpijn krijgen. Ja. En eh, ik geloof ook. Eh, kijk eens, als je het bovenlicht hebt. Dan heb je dus vier naakte muren waar je schilderijen op kunt hangen. En eh, dat doen museumdirecteuren natuurlijk altijd erg graag. En... Uh, daardoor krijg je veel te veel. Je hebt dan altijd iets achter je rug hangen. En dat vind ik vreselijk irriterend. Ja. Uh, dat je altijd het gevoel hebt... ik moet ook nog dat zien, ik moet ook nog omkijken. Hier, met dat zijlicht, uh, zijn er praktisch geen muren. En... Uh, uh, hang je dus de zaken op schotten? Het is zo elastisch mogelijk. Die schotten die kun je altijd maar weer verplaatsen. Of je kunt ze helemaal wegnemen. Je kunt de schilderijen aan de, aan de zolder hangen. Of je kunt ze op de vloer leggen. Je kunt er alles mee doen. En uh, ik geloof juist dat je uh, voor elke tentoonstelling die je maakt. Want die nieuwe vleugel is voornamelijk voor tentoonstellingen bestemd. Uh, voor elke tentoonstelling die je maakt. juist naar de aard van het tentoongestelde. Uh, je zaal moet inrichten. En daarvoor hebben we hier de kans. Ja. Ja, ja. En nou zijn het heel wat tentoonstellingen geweest. U hebt, hebt u er enige notie van hoeveel het er waren? Eh, heb ik helemaal geen notie van. Nee. Eh, er staan wel, staat er een lijstje van achter in het jubileumboek. Oh ja. ja, ja. Maar eh, ik weet niet hoeveel er zijn. Maar ik heb een... In eh, het begin van dit jaar heb ik eh, van mijn personeel... Eh, een catalogus gekregen zonder nummer. En zonder oplaag. Uh, die, dat was naar aanleiding van de 300 ste catalogus die we hier gemaakt hebben. 300 uh, Toen heeft uh, het personeel hier, uh, heeft iedere afdeling... een pagina in een nieuwe catalogus gemaakt. Oh, ja. De catalogus die is uh, nu 12 centimeter dik geworden. <lacht> maar uh, uh, dat is erg leuk juist. En daardoor weet ik dat we in het begin van dit jaar over de 300 gekomen zijn. Ja, dat is kolossaal geweest. En in die 300, uh, hebt, u nou, hebt u nou, als u... Terugzien. Bent u al, eigenlijk, mag ik even vragen, al in een erg terugziend stadium? eigenlijk? Bent u al zo het... Ik ben nooit zo erg terugkijkend. Nee, ik ben ook nooit zo erg vooruitkijkend. Uh, ik weet ook helemaal niet wat er gebeuren gaat met mezelf of met het museum. U dus hebt er nog helemaal uh, geen plannen? Nee, mijn enige plan is om geen plannen te maken. Oh, ja. Ik vind je moet altijd maar reageren op datgene wat je, af, op je afkomt. Uh, van de toekomst weten we ook niks af. Uh, je kunt wel wensen hebben voor de toekomst, maar je weet het toch ook niet... En uh, ik geloof dat uh, het verstandigste is. En dat ligt me nou ook eenmaal, dus dan is het ook makkelijker om in het hete te leven. Wij, hebben, wij zijn dikwijls, met Zandberg, in paniek geraakt door berichten uh, van dat u vertrekken zou hier naartoe. Uh, Amerika, Noord-Amerika is genoemd, Zuid-Amerika is genoemd. Uh, uh, we horen niet over een paar weken dat u nou toch definitief bijvoorbeeld naar Amerika vertrokken bent. Uh, zoals ik u zeg, ik heb geen enkel plan. Maar uh, ik heb er nooit aan gedacht om hier Amsterdam te verlaten. En ik geloof ook niet dat dat gebeuren zal. En ik zou er nu nooit meer aan denken om ooit nog een job te nemen. Uh, ik heb dat nou genoeg gehad. En uh, ik hoop nou vrij mensen te zijn... In de tijd nog wel wat te doen, maar uh, toch als vrij mens en niet uh, onder zekere verplichtingen on of onder uh, een bepaalde overheid of uh, bestuur. Uh, daar heb ik genoeg van. En dan wou ik, ik wou nog even een vraag erachter zetten. U hebt er genoeg van. Ja, kan ik me voorstellen. Uh, nou zou ik u eens wat willen vragen, en u weet dat ik daar uh, heel anders over denk, want ik kon er nooit tegen. En ik heb het dan toch maar zes jaar moeten doorstaan, maar ik kon er niet tegen. Uh, het heeft mij altijd buitengewoon gegriefd, mij buitengewoon yeah. gegriefd, uh, dat men u en een paar mensen die een klein beetje op u lijken uh, in, in, in, hun, in hun aanpak van het werk, uh, vaak op een toch, wijze die met het woord artistiek niet helemaal meer beschreven wordt, achterna heeft gezeten wanneer ze iets deden wat dan volgens die anderen niet, niet klopte. En uh, nou vind ik het toch echt wel reëel om toch misschien aan de in artistieke kringen, meest eh, in het openbaar eh, bekritiseerde man te vragen... Hoe nam u dat? Ik bedoel, is het niet... Eh, heeft u dat toch niet vaak... vaak eh, nou, laat ik eens een woord gebruiken. Het een beetje uit de tijd is misschien, maar... Eh, heeft u het u vaak verdriet gedaan, gewoon dat zulke dingen gebeurden? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik ben eh, er altijd van uitgegaan dat datgene wat nu geboren wordt, wat nu geschapen wordt door kunstenaars... dat dat zo nieuw is en nieuw moet zijn... dat de mensen, dat de mensen er eerst onwennig tegenover staan. Dat ze niet weten wat ze mee moeten beginnen. En dat ze het op de een of andere manier raakt. En dan kunnen ze ervan houden of ze kunnen het vervloeken. Maar ze reageren erop. En... Daar ging het me eigenlijk alleen maar om. Eh, als ze er maar op reageren, dat ze niet koud laat. En ik heb dus die kritiek en die, eh, wat er allemaal zo eh, in de kranten en daarbuiten eh, over is gezegd en gedaan. heb ik altijd als een, een noodzakelijke consequentie van mijn werk ge gevoeld. En eh, eerder heb ik, zoals er een paar maanden nou eens geen aanvallen waren heb ik zo wel eens tegen mijn vrouw gezegd. Het schijnt dat ik iets misdoe. Ik moet eens kijken uh, wat, er, uh, wat er ontbreekt. Want uh, er is geen kritiek meer. En uh, dus wat ze schreven heeft me nooit geraakt. Ik ben alleen blij geweest dat ze schreven. En dat hebben ze voortdurend veel gedaan. Ja, dat is inderdaad het feit. Nee, Sammer. Uh, nou, net in het laatste jaar van uw aanwezigheid hier. Uh, hoorden we dat de collectie van Goghs... van de ingenieur van Goch, van de familie van Gogh uit het stedelijk vertrekt. Uh, wat vindt u daarvan? Ik bedoel nou niet van de plannen van Jur van Gogh zelf... maar wat vindt u van het vertrek van die schilderijen uit het museum? Is dat jammer voor u? Vindt u het jammer? Nee, ik heb daar ook zelf aan meegewerkt. En uh, ik geloof dat dat een uh, noodzaak is, uh, vroeger of later. Uh, kijk, uh, het Stedelijk Museum uh, is een museum van moderne kunst... van hedendaarse kunst zo mogelijk. En moet dat blijven? En wij hebben... Uh, een jaar of acht geleden, in overleg met het uh, Rijksmuseum, de begindatum uh, waarop wij beginnen te verzamelen en te tonen uh, van 1800 naar 1850 verlegd. En een van mijn opvolgers uh, zal dat op een zekere dag uh, van uh, 1850 naar 1900 moeten verleggen ja. om uh, hedendaags te blijven. En nu is het dus, uh, zou het dus noodzakelijk voor hem zijn om op een zeker moment te zeggen... nou, Van Gogh, ga jij er maar uit. En dat is voor een museumdirecteur heel erg moeilijk om dat initiatief te nemen. Nu ben ik dus mijn vriend Van Gogh erg dankbaar dat hij dat initiatief genomen heeft. En dat hij hier zo vlak naast komt te zitten met zijn verzameling. En nu heeft men wel eens gedacht dat wat een dode boel daar... Uh, zeker is het niet zijn bedoeling dat het een dode boel wordt. Uh, hij is echt van plan uh, dat een levendig geheel te maken. Ten eerste hoop ik uh, dat het niet Van Gogh alleen uh, wordt... maar uh, alles ook wat daaromheen hoort. Uh, zijn Hollandse en zijn Franse tijdgenoten. En aan de andere kant uh, geloof ik uh, dat heer Van Gogh speciaal ook denkt om jongeren in dat gebouw te betrekken en volwassenen. Iedereen die zich vrij wil uitdrukken, aan vrije expressie wil doen. Ik denk hier aan wat de Werkschuit bijvoorbeeld doet hier in Amsterdam. En maar dan voor kinderen en voor volwassenen. En ik neem ook aan dat hij aan tentoonstellingen de denkt... En eh, in elk geval is het zeker zijn bedoeling om daar zo levendig mogelijk geheel van te maken. Lees Amberg, ik dank u wel voor de verschrikkelijk aardige manier waarop u ons hier ontvangen hebt. En ik dank u gaarne ook nog eens een keer het openbaar voor de manier waarop ik hier altijd ontvangen ben. Ik ben ervan overtuigd dat u uh, niet zult verdwijnen en dat ik u nog menigmaal zal ontmoeten. Tot zover Willem Sandberg van 1945 tot eind 1962. Directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij was in gesprek met Pierre Jansen over smaak, ruimte, geld, lichtval en vrijheid. En daarover gesproken, Pierre Jansen dus. Daarover zegt Rafael de Haan op Twitter. Zit te genieten van Pierre Jansen in Woord NL op Radio 1 Coolest Voice Ever. Ja grappig. Goed, dan gaan we vanuit 1962, een beetje verder reizen in de tijd... komen terecht in 1996. Rudy Fuchs nodigde als leider van het Stedelijk Museum in Amsterdam... in 1994 Monique Toebos uit voor de expositie Couplet 3. Monique is van improviserend muziekmaker doorgegroeid... naar een grote naam in de kunst. Dat was voor Fuchs in 1996 reden... voor een ateliergesprek over kunst in de brede zin... Des met Monique Toebos. Dus dat gesprek hoort u nu tot het einde van dit uur. Ik vind, dat, ik vind dat bijvoorbeeld mooi in het werk van Bruce Nauman: dat hij voor mij al die al die. Voor mij zijn het constant vluchtpogingen van hem. Als het, maar niet, als het maar niet vaststaat dat hij dat en dat doet... dus dat het in mijn optiek dat het dan burgerlijk zou worden. Dus die angst voor, voor burgerlijkheid in het werk. Goed, jij doet dus in, in navolging van, van John Cage... probeer je dus net het altijd anders te doen dan je het anders had gedaan. Ja, niet dat je daar nou de hele dag mee bezig bent... van hoe zou ik nou eens anders doen... maar het gaat eigenlijk heel natuurlijk... Maar wat, wat ik het aardig vind van, van, van dat merkwaardige oeuvre... als je het zo zou moeten noemen, want er is nauwelijks wat, wat zichtbaar van het oeuvre... dat is dat, het, uh, um, dat ik de hele tijd op reis ben. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat ik mij, uh, wat ik een keer in een interview heb gezegd... omdat ze nog, nogal scherp naar dat, naar dat punt toe maar dat ik me echt een zigeuner voel in, in mijn gedachten. Mm -hmm. Dus als een, als een gebiedje uitgewerkt is... al is het bijvoorbeeld maar het gebied van het zelfportret... wat natuurlijk toch een, een rijk en ruim gebied is... ik ben nog niet klaar, ik, ben niet, ik heb die wijn nog niet afgegraasd. Mm. Maar als dat helemaal rond is... dan wil ik daar ook meteen weg vertrekken. Gewoon een boel achterlaten, een paar restanten... en dan uh, naar een nieuw gebied. Dus je, je leeft voor het begin van onze stedelijke cultuur in die zin. is zijn nomaden die alleen maar dingen ja. maken die ze konden meenemen... Ja. Kunst op wapens, sieraden, draagbare. Ja. En op het moment dat ze dus uh, een huis gingen bouwen van steen... moesten ze daar blijven. Ja. Dat weet je niet. Nou, dat... Uh, dat In je kunst dan. In je kunst, ja. Want je had toch een dak boven je hoofd? Ja, je wilt een dak. Maar is dat het dak van de kunst? Is dat het dak van, ja. van de muziek? Is dat het dak van, uh, van uh, de, de letteren of de fantasie of de... Daar ben ik nog niet helemaal uit. Het... Laten we zeggen dat het het dak van de fantasie is. Ja. Waarbij de ruimte daaronder is grenzeloos. Dat is eigenlijk wat John Cage uh, ja. impliceert. Hoe ja. kwam je daarachter, achter John Cage eigenlijk? Wie, wie, wie was dat? Ik bedoel, uh, nou, ook weer dankzij mijn vader merkwaardig genoeg. Dat is dat hij op het consortium op een gegeven moment iets had van... ja, god, die studenten spelen allemaal heel prachtig Bach en Beethoven. We hebben het nu over 1969, maar dat kan natuurlijk niet. Want er wordt nu al zoveel nieuwe muziek gemaakt en daar nemen ze nooit kennis van. Dus hij stelde verplicht per kwartaal een aantal componisten. En op een gegeven moment waren dat de Amerikanen, dus Ives, Cage... Uh, Morten Velten. Velten. en uh, daar werden dan concerten van gegeven en daar via, via dat project toen zat ik er zelf dus ook op, op de Kunstatorium heb Keats ontdekt en toen heb ik ook Silence uitgevoerd met nog een andere student wat natuurlijk alleen maar stilte inhield en dat moest je dan indelen in de juiste tijd en vormgeven, dus ja, dat eindigt toch met ergens op een altaar zitten want de concerten werden gegeven in een in een kerk, op het altaar, eronder en weer erop. Dan was het in drieën gedeeld. Nou ja, onder een hoongelach en boegroep moesten wij weg. En ik zie mijn vader nog zitten zo van... oh jee, wat doet ze nou weer? Maar goed, dit was, dat was voor mij de, de absolute... Um, ja, dat was voor mij het begin, laat ik zo zeggen. Het begin van uh, een verkenning in een heel ander rijk. Een ander idioom en een ander rijkdom eigenlijk. Ben je eigenlijk autodidact? In die zin. En als je dat nou als, zeg maar, als beschouwt als een, een bepaalde een nobele vorm van jezelf zijn. Als je, je autodidact bent. Dat je dus, dat, zo zou je het wel kunnen benoemen, ja. Ja, want wat, wat is autodidact? Of wat is uh, een opleiding? Of wat is kennis nemen? Nee, zo, dat, dat vind ik wel aangenaam, als je het zo zou noemen. Noem het zo. Dat schilderij, hè, met uh, dat zelfportret. Dat grote, er zijn een aantal kleinere voorstudies. Er is een ander, een ander groot uh, schilderij... wat nu dus, in, in, in, zoals je zei, in België hangt... een tentoonstelling die heet de Painting Show in de Weer de Art Gallery... Hij is alweer afgelopen. Hij is maar afgelopen, geeft... maar is een mooie kantaler ja, van een aantal ja. andere. Ja. Kunstenaars. Um, en dat andere schilder, dat is dat wat in België het is, dat is een, ook een dat is wat droger geschilderd. Uh, met dat een, uh, donkere lijnen. En daar uh, slaakt de vrouw althans visueel gezien een kreet. Ja. Ze schreeuwt. Ja, en het heet ook Bietemijnschrij. Waarom Duits? Uh, als, als antwoord op deerschrij die die doorgaans toch in als deerschrij bekend staat en niet, niet op, in, in een andere taal zo beroemd is geworden van Monck van ja. Monk, ja maar dat is een Noors ja Zou dat dit is Noors, dat weet niemand eigenlijk nee hè? dat weet niemand het is altijd deerschrij van Monck de cry de schreeuw van Monk. ja, de, de, de ja. ja maar deerschrij is voor mij dan het Duits is meer de taal van de muziek ja de, van de muziek, van, van, van Schubert, van, uh, van Schoenberg. Van, uh, ja, de, de, het mooie was van, die, van, van dit schilderij, die, die expositie in de Weer Art Gallery was eigenlijk een soort de stand opmaken van de schilderkunst. En de tentoonstelling? Wa, wa, dat was het concept van die tentoonstelling. En, en heb je dat schilderij in, in, in die context gemaakt? In die context heb ik het ook gemaakt dat zal je uh, denk ik telkens zien. Op het moment uh, dat ik een werk maak is het bijna altijd gerelateerd aan iets. Dus ik, ik heb dus ook geen uh, grote collectie uh, werken in, in het atelier staan... omdat er is voor mij geen reden om iets te maken. Dus je bent een performance kunstenaar? Je bent, uh, ook als schilder? Een, ook in schilder, ja. Er moet een aanleiding zijn om, dat, om, om de vorm ook te vinden... Want zo uit, uit, als een soort uh, gepassioneerde uh, gek, als het ware, in mijn atelier uh, keer te gaan, dat, dat heb ik niet. kan ik niet. Dus er zit bijna altijd een, een, een vraag aan, gaat eraan vooraf. Ik, ik denk ook altijd van, er moeten eigenlijk veel meer vragen gesteld worden aan kunstenaars. Veel meer, al, het maakt niet uit waar het over gaat, al is het maar over... Uh, Verleggen van de autoroute, maar uh, ik denk dat kunstenaars veel te weinig worden ingeschakeld. Wat vind je van het verleggen van de autoroute? <laughs> goed, bijna altijd goed. Ja. M Mooie sculptuur in het landschap. Ja, dat is toch waanzinnig. Het zijn toch waanzinnige uh, projecten. Ik bedoel, de, de manier waarop ze hier rond Amsterdam bijna, bijna uh, hoe, hoe moet ik dat nou, Snaaks of? Er is een mooi woord voor. Ik heb het helemaal niet in de gaten gehad... ineens is die Slinks. Dus, slinkst, ja. Slinks. Hebben ze nou, een geweldig kunstwerk gemaakt. Zo'n nieuwe is, vestingwallen. Ja. Ik vind... Dat vind ik dus echt grandioos. Ik kan met veel plezier kan ik... Uh, Rij een paar rondjes af en toe? Ja, echt een paar rondjes. Ik ben al heel heleboel keer... Die, de, de aanduidingen zijn minder uh, goed zodat ik heel vaak op, verkeerde, op de verkeerde weg zit, dan zit ik ineens weer richting Zaandam. Dan kom ik vanuit Amersfoort, is het allemaal heel onduidelijk waar je dan eigenlijk naartoe moet. Dan moet je namelijk Den Haag blijven volgen. En dan krijg je pas een bordje centrum Amsterdam. Dus ik heb al heel vaak op de verkeerde route gezeten, vooral s'nachts. Maar dan nu bijvoorbeeld ook, dan kom je aanrijden. En dan blijkt, blijkt er ineens een heel nieuw baken in de stad te staan. Met die grote nieuwe... Uh, toren die ze hebben. De Rembrandt Tower. De Rembrandt Tower heet. Twee van zo'n naam. Nou, dat vind ik wel heel erg. Dat is toch erg hè? ja Dat vind ik wel. Ik dacht dat het de Omval heette, maar waarschijnlijk is dat het gebied de Omval? De om, nee, die, die bocht in, de, in Amstel heet de Omval. Ja. Dat stond vroeger een, uitsp, een, een, een, een uitspanning en daar heeft Rembrandt veel etsen gemaakt. Het is niet waar. En dan pakken ze zo. Is het de Rembrandt Tower. Denk ik nu, bedenk ik nu. Ja, God, goed ze. Zijn we er nou eindelijk achter? Maar dat vind ik zo'n oneigenlijk gebruik. En dat het ook nog Rembrandt Tower heet, dat is. Ja, ik, ik walg van dit soort uh, praktijken. Ik, ik vind het gewoon smerig. Want ge dat ze dan ook geld geven aan al die jonge kunstenaars, hè? al dit soort beleggers die dit, dit soort torens toweren. Want dan uh, kunnen ze over zoveel honderd jaar... kunnen ze al die namen van die jonge kunstenaars gebruiken. Daar hebben ze het tenminste een keer voor betaald. Maar ik vind het, dat vind ik gruwelijk. Het moest verboden worden. Maar ja, tegenwoordig kan je die naam ook... Uh, als je flink betaalt, kan je alsnog... het woord Rembrandt kan je, van je tot jezelf maken. Dat vind ik ook weerzinwekkend, vind ik dat. Een of andere tandarts heeft het woord van Gogh gekleemd. Werkelijk? Ja, dat heeft er onlangs een stukje van in de krant gestaan. Die heeft dus betaald. Ja, die heeft, die heeft dus, dan moet je wel veel geld betalen. En op alle producten die nu uitkomen, waar uh, Van Gogh op durft te staan, dus misschien wel een kaart van Van Gogh, krijgt hij een percentage van. Nou, dat vind ik zo'n man moest openbaar, uh, ik wil niet terechtstellen, maar die moet in een. orange worden. Ja, vind ik wel. Ja, openbaar zijn oren. Maar ja, hij is standaard, dus waarschijnlijk kan hij dat zelf weer aanleiden. Wat vind je nog meer weerzinwekkend? Uh, ja, oh, dat is zoveel. Dat je, er, is, er is nu ook een nieuw, een nieuw stadion gebouwd hè, in, in Zuid-Oost voor Ajax. Ja, dat vind ik weer geweldig. Ja, nee, maar dat, dat heet dus. Ja, de, dat arena. Heet de, de De Amsterdam Arena. Ja. Ik heb, iemand, ik heb aan Michael van Praag, weet je, dat is de voorzitter. Dat was ik ja. toevallig een keer in een soort forum. Ik zei, waarom heet dat niet gewoon het stadion? Ja. Dat is toch een Nederlands woord voor? Ja, ja maar dat is, uh, dat, is, dat is een ziekte. Het is een gewoon een Europese ziekte die rondwaart. En dat is, uh, eigenlijk, eigenlijk is het niet eens Europees. Het is Amerikanisme tot in de wortels van onze samenleving. En als je zegt dat er meer aan kunstenaars gevraagd moet worden... Dan, vind je dit, dan bedoel je dit. Dat ze bijvoorbeeld zouden jou kunnen vragen... of Harry Moelis, of weet ik wat, om een naam voor een toren te verzinnen. Of, ja. wij zijn dichters anders ja. voor? Ja. Wij zijn kunstenaars ja. voor? Ja. Ja. ja, ik denk echt dat, je, dat, dat iedereen die moet gewoon maar vanaf nu... zakenman of uh, wat dan ook, denken... ik heb een probleem, ik bel een kunstenaar. Volgens mij moeten wij allemaal in de gele gids, al die kunstenaars... en al die andere bedrijven eruit. Gele gids voor kunstenaars. En dan met specialisme erbij bijvoorbeeld? Dat was het vroeger in de, in de 19e eeuw. Hè, stonden alle, in München stonden alle schilders Er was een adresboek van de stad. Er was nog geen telefoon. Die stonden erin. En dan kon, er stond in dus wat ze maakten. Dus uh, uh, landschappen of dieren of uh, Oriënt. Dat was een heel bijzonder ja, thema. Oh. Of uh, Chinese onderwerpen. En ze hadden ook spreekuren. Dus dat stond nou, er ook bij, je kon dus ja, ja. van bepaalde dag, kon je dus bij die en die schilder... kon je ook toch groter kunnen, zoals, zoals Makkaart en de beroemde schilders. Die ja, maar nou, Rubens, die was, was een diplomaat. Ik bedoel, die, die, die, die man was echt een groot diplomaat. Nou, tot nu toe zie je toch geen enkele schilder uh, of, of, of beeldhouwer zie je die stap nemen om ook die politiek te bedienen. Of te bedienen, laat ik zeggen, dat, uh, dat je zou beter zou kunnen interveneren in de politiek. Maar dan moet je gekozen worden eerst. Ja, ja, ja. dat is dan weer een probleem dat je daar weer... Nou ja, Boyce die, die nam natuurlijk ook op een gegeven moment... gewoon de uiterste consequentie van al zijn denken... was dat hij in de politiek ging. Mm Het -hmm. was onontkeerbaar. Onontkeer, on, Onontkoombaar. Onontkoombaar. On, ja. onont God, knippen we eruit hoor, dit gehakkel. Onontkoombaar. Ja, zo menselijk. Ja, ook, God, jezus. Wordt het ook nog menselijk? Levens-echt, levens-echt. Volgens mij moet ik nog even een sigaartje want. Ja. Ja. Ik heb ergens een. Nou, hier heb ik een sikker het standstukken. Kijk, dat is nou zo mooi dood. Gelukkig nooit een sikker het geworden. Gewoon ten stukken. Zwaluwen, van de zwaluwen. Ja, echt een zwaal. Maar als je dus zegt. wat ik maak. komt voort uit bepaalde omstandigheden. of is een reactie bepaald op dingen die ik vind. of die ik wil of die ik niet wil. Uh, dan is dat toch een voorbereiding. Als, zeg maar, voor een, dat, dat impliceert een soort een flexibiliteit... die je dus... zeg maar, bruikbaar maakt... Voor, ook in het openbare leven. Dat bedoel je. Bedoel dus ja. dat, dat, dat in plaats dat de kunstenaar zelf verzint... nu ga ik hier eens op reageren... of dit is wat mij interesseert, dus dan doe ik dat. Of de volgende keer is dat wat me bezig gaan, doe ik dat. Um, dat als het ware andere... Je dat ook zouden kunnen zeggen van dit is mijn probleem. Ja, ja. ik vind dat mooi om zo, uh, om zo gebruikt te worden. Hè, met, met, met in je achterhoofd natuurlijk, dat je het heel te getraind bent om iedere dag als het ware een oplossing te verzinnen voor diezelfde dag. Want je hebt niet, je hebt niet een vast uh, punt om naartoe te gaan. Dus je bent eigenlijk uh, hyper, hyper uh, creatief zou je het kunnen noemen, zo'n kunstenaar. Dus ik denk, zeker als je... Je moet natuurlijk heel veel lezen, je moet alles bijhouden. Hè? Dat, dat, ik heb het gevoel dat ik, dat ik eh, drie kwart van de dag... ben ik allerlei bladen aan het lezen, boek, boeken aan het doorsnuffelen. En intussen, op het moment dat ik even een boodschap doe... dan eh, heb ik eigenlijk al drie eh, krantenartikelen in mijn hoofd... omdat, omdat de architectuur me, me doorlopend eh, ergert. En ja, je raakt bijna uitgeput. Hè? Een, een fietstochtje door de stad. En uh, ik heb wel weer tien dingen waarvan ik denk, nou, dat moet, uh, dat moet maar weer eens anders. Dus uh, ik hoop ook af en toe op zo'n vraag. En het gebeurt heel af en toe natuurlijk. Dan hebben ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld een museumdirecteur, die vraagt je om een uh, museum te exposeren. Ja, maar dat, is, dat, is, dat, dat blijft binnen de normale grens, maar bijvoorbeeld hetzelfde... Ja, maar dat is toch net, ik denk dat het, dat het in ieder geval voor mij, uh, zeker op het moment dat het in een, in een bepaalde context geraakt, zoals uh, bijvoorbeeld coupletten, mm -hmm. of uh, in eerste instantie uh, kunstenaars in, in, in het midden van hun ontwikkeling, dan gebeurt er bij mij automatisch een, een, bijna een soort klik, gaat er... En die gaat dan nadenken over wat daar dan specifiek mo zou moeten komen. Dus in die zin, ik zie het verschil eerlijk gezegd niet zo. Voor mij is het wel op hetzelfde niveau. Maar stel nou dat, dat, dat ze zouden vragen... Uh... Of een architectuurlezing. Een lezing over architectuur, hebben ze me gevraagd. Ja. Nou, dat Waar? In, in Rotterdam. Dat was in de tijd bij de opening van... Uh, uh, Café de Unie van oud. Ze was opnieuw gebouwd. Ze moesten uh, eigenlijk de eerste avond toch iets, iets bijzonders doen... in dat uh, theater wat erbij zit. En hebben ze mij gevraagd om een lezing over architectuur te geven. Nou, dat hebben ze geweten. Dat is een heftige, Zo, of? Een heftige uh, aanval geweest. Wat heb je ze verweten? Nou, ik heb ze eigenlijk veel laten zien... Het beste kan je toch gewoon... Die uh, dia met lichtbeelden? Uh, dia, <laughs> veel ja, een lezing, lezing, met, lezing met, met lichtbeelden, ja. ja. Dia's, ik had ook een aantal uh, videoheads, dus ik had een paar architecten die lezingen hebben gegeven, verzameld. Uh -huh. En had uh, de nacht voor, voor de lezing, had een... Uh, je ja, gewaakt? Sorry? Waken Wakend Nee, nee, oh. nog veel leuker. Uh, ik had een vijftal zuilen laten metselen. Gewoon van uh, goede, rode Nederlandse baksteen. Mm -hmm. Bij bijna. Rotterdam? In Rotterdam, in, in die... dat nieuwe zaaltje, op die nieuwe mooie vloer. Mm -hmm. stonden dus. Uh, maar dat was vrij snel gedaan. En, een specie een beetje nat, waardoor die zuiltjes... Die, die, die hadden iets heel gezelligs. Die waren een beetje schots en scheef. Mm -hmm. Terwijl ik toch gevraagd had om een paar nette zuilen. Nou, daar heb daar ook, dat heb je dan. Dat ruikt ook lekker, dat nat cement. Oh, heerlijk. Oh, het was... Het is zo goed, en de meeste architecten weten natuurlijk weet niet... niet wat cement is. Die weten niet wat cement is. Die kunnen ook helemaal geen schroef in de muur boren. Dat is, dat is verbijsterend. Die weten eigenlijk niet hoe een deur gemaakt wordt. Die, die hebben helemaal geen verstand van materialen. Die, hebben ook, die weten ook niet zeg maar, de stralingswarmte van een rood gebouw, als je daar langs loopt. Mm -hmm. waar, waar, waar hebben ze dan wel verstand van? Van uh, tekentafels. Alleen maar van uh, tekentafels. Ze hebben eigenlijk heel weinig verstand van dingen. En dat hebben ze, dat hebben ze uitgelegd? Ja, dat heb ik ze uitgelegd. Er zijn een paar grote vriendschappen door ontstaan, dat wel. Met, uh, met een aantal architecten. Die iets hadden van, jij, jij zegt wat wij niet tegen elkaar mogen zeggen. Dus ik ben hun intermediair. Dus dat, dat is de rol die je als kunstenaar ja. voor jezelf ja. ziet. Intermediair. Zoals, ja. zoals Kate zeg maar het intermediair is tussen de vrachtwagen en de muziek. ja. Ja, precies die rol. Dat is een hele aangename rol. Want je, je bent bij wijze van spreken een doorlopend adviesbureau. Zo en, en je bent een chameleon. Ja. ja. Je moet je, de kleur aan van je omgeving. Ja. Ja. Huh? Nou, ze hebben bijna helemaal uit analyse. <lacht> <lacht> nou, chameleon, uh, waar begonnen we? Salamander. Salamander. En, uh, dus, <lacht> we, zijn, we zijn helemaal klaar met die Ja, dat hangt, zei Joven Zendt. Dat is ook een goede tekst, dat kan ik niet... Uh, niks aan de hand, niks aan de wand, is daar een heel slap aftreksel van. Ja, daar zal ik zo meteen nog iets over vragen. Alles goed. Maar um, ik wil nog even naar, dat, naar het... Uh, dus die, die, die, dus zo'n schilderijen wat je maakt, dus twee schilderijen... waarbij in het ene dus dat wat in het atelier staat... dat werd grijziger met witte lijnen, dat, dat, heeft, dat straalt een zekere uh, melancholie uit. Hè? Dat ja. wil zeggen... Uh, de, de, de gezichtsuitdrukking is ja. dus duidelijk geprononceerd. Ja. Dus het is nadenkend. Is het melancholiek of is het alleen maar nadenken? Op mij werkt het melancholiek, omdat je omdat je, je hoofd in je hand legt. Ja, ja het, is, Dat het is. Het denken van Rodin. Ja, Heb je daar is, aan gedacht? Daar, daar, is, daar is een hele, hele zachte, witte verwijzing naar. Een vrouwelijke verwijzing. Ja, een vrouwelijke, als ik mag. Als, ja, je, je mag alles. Ik bedoel, ik ben. Uh, ongelimiteerd wordt. Nu even, hè, voor dit interview. Nee, nee, nee, nee. nee dat, is, dat is dat beeld. Ik heb daar ook. Ik heb dus een aantal uh, polaroids gemaakt van mezelf dat ik zo, zo zat. zat. Is natuurlijk heel ingewikkeld om heel nadenken te kijken terwijl je een polaroid moet nemen. Ik zal het even voordoen. Steringier is zo'n ding. Maak ik even een foto van jou terwijl jij die. Uh, Wat moet ik? Mee? Dat Ja, ik maak van jou natuurlijk een foto ja, ik... terwijl je nadenkt. Ik moet nu nadenken. Ja, jij moet nu nadenken over de, of, over vraag. de volgende vraag. Uh, moet je even kijken, zet ik je even een lampje. Uh -huh. Beetje scherp. Maar ja, dat is goed. Die is nou weer, zeg maar, de variant van mijn vrouwelijk denken... zie ik nu weer ineens de mannelijke variant. Ja, heel goed. Nou, nu wachten we tot ja, het, uh, tot het tot zichtbaar, wordt, zichtbaar wordt. Tot de salamander uit het zand kruipt ja. eigenlijk. Nou, in dit geval, de vos uit het bos komt natuurlijk. De vos uit het bos, ja. Maar... Ja. Dat, zo, zo. Nou, hij is mooi. Ja. Hij is mooi. Ik heb nog een foto van jou ergens. Ook, ook uh, pijnzend. Dus ik heb jou in ieder geval twee keer pijnzend gezien. Dat vind ik wel mooi. Maar dat schilderij dus met die... Uh, waar je zelf op staat, heel groot, dus... Dus als een wand. Een vrouw als een wand. Mm -hmm. Een, vrouw als, een wand. vrouw als wand, ja. Um, dat was dus een reactie op iets. Op wat dan? Kun je, je herinneren waarom je dat gemaakt hebt? Wat, wat, wat de overweging was om... Want ik bedoel, als ik het nog maar, preciezer maar kan zou kunnen formuleren... Op het moment dat je dus zegt, ik maak dingen in relatie tot een omstandigheid... Ja. die zich voordoet ofwel bij mezelf, ofwel die komt van buitenaf... omdat ik gevraagd word voor iets... dan ga je iets doen wat daarbij aansluit. Dus, je, ja. dus als het ware een interventie of, een, of uh, een, je gaat iets, iets, iets, iets formuleren. En dat moet, dat moet dan dus een overdag proces zijn. Dat is geen, ja. dat is geen vrije expressie. Nee, uh, in tegengebleem. Godsnaam niet. Nou, alsjeblieft zeg, hou op. Dan kan ik beter net zo goed ophouden. Nee. Nee. Mm. Goed, het Stedelijk Museum. Um, Eén van de van de eh, uiteindelijk werden het vier zalen. Eén van die zalen, dat waren allemaal uh, schilderijen, portretten uit de collectie van het Stedelijk. Mm -hmm. Ik had één heel groot transparant portret van een dode vrouw. Um, ik had een dia-serie met zelfportretten. En toen had ik iets van, ja, maar nou, nou kom je in dat museum waar je al die jaren al die schilderijen hebt gezien. Nou heb ik al die fenomenen, of dat kan je geen fenomenen noemen, maar, maar die media, dus de, de foto, de schilderijen van een ander, dus de, de installatie, je hebt dia's, ik had ook nog een zaal met, met engelengeluid, er ontbreekt iets aan. Er moet toch een schilderij bij. Wil ik, wil ik Omdat het mij... een museum is. Omdat het een museum is. Toen dacht ik, dan nou kan je natuurlijk niet gewoon een zelfportretje maken. Dan wil ik het grootste zelfportret maken ever. Dus ik ben gewoon gaan kijken naar een geschikte maat voor een te groot zelfportret. Dat, want, want het had al een beetje iets als ik tegen mensen zei: van ja, dan ga ik die zelfportretten van mezelf. Hè, van 15 jaar lang dan keek ze me een beetje bedenkelijk aan van nou, nou is dat niet veel jezelf. En uh, dat helpt mij altijd om dan te denken van, oh, het is dus, dus kennelijk nog niet genoeg. Het moet nog veel erger, het moet nog veel meer uh, zelf. Dus die, dat, dat schilderij, daar komen een aantal dingen in samen. Dat het, dat het eigenlijk naar de andere zaal roept van, uh, hier is het schilderij, het zelfportret van degene die jullie allemaal heeft uitgekozen. Dat, dat overdenkt de situatie. En het moet in formaat, moet het gewoon aan al die schilderijen voorbij gaan. Het moet echt groot zijn. Als je zo'n schilderij maakt, denk je dan aan een stijl? Ik bedoel, want het ook zelfs. die moet je kiezen in zo'n geval. Ja. Want je hebt, je hebt niet een handschrift voor jezelf. Nee, ik... Nou... Maar je hebt misschien handschrift in, in, in, in, in alle dingen die je doet, maar, maar niet een handschrift in schilderen, toch? N niet... Niet uh, zoals je doorgaans een handschrift inderdaad ja, bedoel, niet, noemt. niet, niet zoals... Niet uh, als appel... Uh, Zoals nee? Appel of uh, Baselitz of uh, nee. Rembrandt? Nee, het is niet zo dat ik een herkenbare stijl heb. Hé, hey, dat moet een Toebos wezen. Nee. Het enige wat ze zouden kunnen herkennen is... hé, hey, dat moet Toebos zijn. U hoorde René Fuchs in gesprek met Monique Toebos... bij de VPRO eerder uitgezonden in 1996. U luistert op Radio 1 naar Woord eh, en u kunt mailen naar woord.vpro.nl. In het volgende uur voordrachten van Freek de Jonge en Brigitte Kaandorp. Heel graag tot zometeen.